Sinbad de Zeeman In Bagdad leefden eens lang geleden twee mannen die Sinbad heetten. De ene was een arme pakjesdrager en de andere was rijk en werd de zeeman genoemd. Op een dag liep de pakjesdrager op weg naar een klant langs het huis van de zeeman en hij hoorde feestgedruis en hij zag veel slaven en slavinnen die af en aan liepen met de heerlijkste spijzen. Bij het zien hiervan besefte hij hoe armzalig zijn eigen toestand was. Grote Allah, waarom kunnen sommige mensen in voorspoed en geluk leven, terwijl anderen zich moeizaam door het leven moeten slaan? Wat heb ik misdaan dat mijn lot zo zwaar is? En waaraan heeft hij het verdiend dat hij zonder zorgen kan leven? Terwijl hij zo stond te klagen over zijn lot, kwam er een dienares naar buiten. Kom mee, mijn meester wenst je te spreken. De pakjesdrager volgde hem naar binnen en werd voor de zeeman geleid. Ga zitten en eet, je zult wel honger hebben en daarna kunnen wij praten. De pakjesdrager deed zich te goed aan alle spijzen en dranken en toen hij klaar was met eten vroeg de zeeman. Uh, vertel me nou eens hoe je heet en wat je dan net beneden op straat uitriep. Oh, ik ben Simbad, de pakjesdrager en een arm man. Vergeef me wat ik zojuist op straat heb gezegd. De zorgen maken mij soms humeurig en dan zeg ik wel eens dingen die ongepast zijn, hè? Oh, ik ben niet boos op je hoor, maak je daarover geen zorgen. Je moet goed begrijpen dat ik ook een heleboel ellende heb moeten doorstaan om mijn rijkdom te verwerven. Ik zal je eens vertellen van mijn omzwervingen. Ik leefde vele jaren in weelde van een groot vermogen dat ik van mijn ouders had geërfd. Toen ik merkte dat zoiets niet eeuwig door kon gaan, kocht ik goederen van het resterende bedrag om mijn eigen handel te beginnen en ik rustte een schip uit. We voeren over de wereldzeeën en gingen van eiland tot eiland. Op een dag kwam er een prachtig eiland in zicht. Een deel van de bemanning, waaronder ik, ging aan land en stookte een vuurtje. Op een gegeven moment begon het eiland te trillen en vanaf het schip schreeuwde men ons toe dat het geen eiland, maar een reusachtige walvis was waar we ons kampvuur hielden. We sprongen meteen in het water en ik klemde me aan een stuk hout vast en bleef op de golven drijven. Het schip voer weg zonder dat het mij had opgemerkt. Ik spoelde na lange tijd aan op een echt eiland. Door de golven werd ik op een rots geworpen en nadat ik was bijgekomen, begon ik een speurtocht over dat eiland. Ik kwam bij een stad en vroeg aan een van de burgers waar ik was. Hij leidde me naar de Maharaja, de heerser over dit eiland. Nou, deze verwelkomde mij vriendelijk en benoemde mij tot opzichter van de kusten van het eiland. Telkens als er handelaren langs voeren, vroeg ik of ze uit Bagdad kwamen, maar geen van hen kende de stad, tot er een schip afmeerde, dat mij bekend voorkwam. Ik kon mijn ogen niet geloven, het was het schip waarmee ik de reis begonnen was. Ja, zelfs de kapitein herkende ik, maar hij mij niet. Uh, heer, we hebben nog handelswaar aan boord van ene Sinbad uit Bagdad. Hij is op zee verdronken, en nu heb ik maar besloten zijn goederen te verkopen en de opbrengst naar zijn familie te zenden. Maar kapitein, dat ben ik. Ik ben de man die u doodwaant. Ik ben op dit eiland aangespoeld, en de goederen op uw schip zijn van mij. Ja, ja, hoe kan ik dat geloven? Ik heb hem zelf zien verdrinken, en mijn mannen zijn getuigen. U ziet eruit als een rechtschapen man, maar ik moet toch constateren dat u liegt? Is er dan geen fatsoen meer op deze wereld? Ach, vriend, oordeel niet te snel. Laat me eerst zeggen wat ik te vertellen heb. Nou, en ik vertelde van het eiland dat een walvis bleek te zijn en hoe we schrokken en ik een stuk hout had kunnen pakken. Uiteindelijk moest hij me wel geloven, want niemand anders wist ervan. Nou, oh, het spijt me dat ik zo fel reageerde, maar je begrijpt dat dit een vreemd toeval is, hè? Nou, en wij vierden de feest. Ik verkocht mijn goederen op het eiland en voer als een rijk man met hetzelfde schip weer terug. Zo, nou, nou heb ik voor vandaag genoeg verteld. We gaan slapen en morgen vertel ik van mijn tweede reis. De pakjesdrager en de andere gasten vertrokken, maar al vroeg de volgende morgen kwamen ze terug. Nieuwsgierig naar het volgende verhaal. Na gegeten en gedronken te hebben, begon Sinbad de Zeeman met zijn tweede verhaal. Ik uh, leefde een tijdje rustig in Bagdad, tot mijn reislust weer de overhand kreeg en ik opnieuw goederen kocht en een schip uitrustte. Halverwege de tocht meerden we bij een eiland en een aantal van ons ging aan bal. Ik ook en plukte vruchten van de bomen en liep door de zon tot ik moe werd en insliep. Toen ik wakker werd, was het schip verdwenen. Ik klom in een boom om verder te kunnen kijken en zag ergens op het eiland een groot wit voorwerp. Het leek op een bal. Ik ging er naartoe en opeens zag ik een grote vogel. En ik herinnerde mij de verhalen over de vogel Rok, die zo groot was, dat hij bomen uit de grond kon trekken. Nu begreep ik dat het witte ding een ei moest zijn, want de vogel ging er bovenop zitten. Ik ging voorzichtig naast een van de poten van het beest zitten en ik bond me eraan vast, want als de vogel weer zou gaan vliegen, zou die mij meedragen. Op die manier kwam ik misschien van het eiland af. De volgende ochtend richtte de vogel zich op, wiekte met zijn vleugels en we gingen de lucht in. Hij merkte niet eens dat ik aan zijn boot vastzat. In razende vaart vlogen we door de wolken en toen dook de vogel ineens snelle laag. Op het moment dat hij vlak bij de grond was om een grote slang op te pikken, maakte ik me los van de boot en belandde veilig op de aarde. Ik keek om me heen en zag dat ik midden in een dal stond. Ik liep onderzoekend door en zag dat de bodem was bedekt... Met schitterende stenen Ik raapte er een op oh, Het waren pure diamanten Groter dan ik in mijn leven ooit heb gezien Het dal zag er onherbergzaam uit Vol slangen zo groot als olifantspoten nu, Ik kreeg niet de indruk Dat ik dit dal levend uit zou kunnen komen Ik ging bij een struik liggen En probeerde te slapen Opeens hoorde ik een vreemd geluid Ik keek op en zag allemaal stukken vlees de rotsen afrollen. En toen herinnerde ik mij het verhaal dat kooplieden die stukken vlees het dal inrollen wanneer de vogels jongen hebben. Door het rollen blijven de diamanten in het vlees steken en de vogels nemen het mee naar hun nest om het aan de jongen te voeren. Dan jagen de kooplieden de vogels weg en worden de diamanten weer uit de stukken vlees gehaald. Ja. Dat bleek de enige manier te zijn om de diamanten te krijgen, want niemand was het nog gelukt om in het dal af te dalen. Laat staan, er weer uit te komen. Ik kreeg een ingeving. Ik zocht een aantal diamanten bijeen en deed ze in een buidel. Daarna nam ik het grootste stuk vlees en bond mezelf eraan vast. Spoedig kwam een van de vogels aanvliegen en hapte in het vlees, zodat ik met vlees en al de lucht inging... Naar het nest. Het beest was daar nog niet geland, of met veel kabaal kwamen de kooplieden hem verjagen. Een van hen wilde de diamanten uit het vlees gaan peuteren toen hij mij opmerkte. Hij schrok en werd boos, toen hij geen diamanten vond, want hij dacht dat ik hem van zijn verdiensten wilde beroven. Ik haalde de buidel tevoorschijn en liet hem zien wat ik had meegenomen. Daarop nodigde hij me uit met hem mee naar huis te gaan, en daar verdeelden we de diamanten. Bleh, er was immers genoeg voor iedereen. Ik vond het tijd worden om weer naar Bagdad terug te keren, dus nam ik afscheid van ze en ging op weg naar Bagdad. En bent u toen verder in Bagdad gebleven? Dat was wel mijn bedoeling, maar ik miste de rust om op één plaats te blijven. Hè? Na die tijd heb ik nog met cyclopen gevochten. Zeeslange verslagen. Ik heb tussen de wilden in Afrika moeten leven en op olifanten moeten reizen. Maar ik ben uiteindelijk toch weer in Baghdad teruggekomen. En nou hoop ik daar tot het einde der dagen te blijven. Ja, je ziet mijn beste pakjesdrager, ik heb het niet gekregen zonder er iets voor te doen. Ja, vergeef me heer dat ik zulke ondoordacht verwijten aan uw adres heb gericht. Mijn kleine zorgen zijn niets vergeleken bij alles wat u hebt doorstaan. Ik wens u een heel lang leven toe, een leven waarin u kunt genieten van uw rijkdom. Dank je, dank je voor je goede wensen. Ik zal je goudstukken geven, zodat je je beroep kunt opzeggen en voortaan als gast bij mij kunt wonen. En zo vergingen er vele jaren waarin de beide Sinbads als goede vrienden leefden.